De burgerwacht werd uiteindelijk toch aangehouden wegens doodslag. Een van de managers bij het tankopslagbedrijf Otfiel in Rotterdam heeft per direct zijn functie neergelegd. Volgens het bedrijf neemt manager van de Zande hiermee de verantwoordelijkheid voor het ontbreken van de benodigde vergunningen voor lopende projecten. Op Fjell Terminals Rotterdam kwam dit jaar diverse keren in het nieuws door ongelukken en overtredingen van de milieuwetgeving. Er bleken geregeld gevaarlijke vloeistoffen te zijn weggelekt, zoals stookolie, benzine en fosforzuur, zonder dat dat was gemeld. Verder heeft het bedrijf dwangsommen opgelegd gekregen wegens gebrekkig onderhoud, gevaarlijke situaties voor het personeel en tekortkomingen aan de brandplusinstallaties. In de zaak van de Belgische kasteelmoord is een vierde verdachte aangehouden... en Belgische media zeggen dat het een Nederlander is. Hij zou het contact hebben onderhouden tussen de opdrachtgevers van de moord en de daders. De 34-jarige kasteelheer Stijn Salens verdween eind januari uit zijn kasteel, niet ver van Brugge. Er werden veel bloed en een kogelhuls gevonden, maar het slachtoffer was spoorloos. Het mysterie hield België twee weken in zijn greep. Toen werd het lichaam van Salens in de buurt gevonden... Er zitten al drie verdachten vast. De eigenaar van het huisje, de schoonvader en een zwager van de kasteelhoeheer. Het weer? Vannacht droog. Overdag wordt het 22 tot 25 graden. S'avonds volgen vanuit het zuiden buien. Mogelijk met zware windstoten en onweer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Vara. De nacht klinkt anders. De The fur, the star in the sky well, that's the one that passed me by I tried to wish upon that star Wishing I was someone else. The more this hoping I can sell myself. Out across the world, in your house of cards came tumbling down. Cause nothing stays and nothing sticks when you're roaming with the lunatics. But my star in the Giving up the go Upon that star, In het vorige uur had ik het al even over het popfestival dat in België volgende week plaatsvindt. Rock Werchter, naar aanleiding van de, de plaats van deus die ik draaide. Maar voorafgaand aan Rock Werchter is er ook TWC, uh, oftewel Thorhout Werchter Classic. En daarop uh, allemaal een stelletje oudgediende en popartiesten... die wat milder repertoire spelen. Zoals bijvoorbeeld Amy McDonald, die zal daar ook optreden. En Thorhout-Werchter Classic, dat is namelijk dit weekend, aanstaande zaterdag. Amy McDonald staat dus op de fiche en ze heeft net een nieuwe album uitgebracht... onder de titel Live in a Beautiful Lie. Dadelijk nog een artiest die voorkomt op dat uh, Thorhout-Werchter Classic Festival... dit weekend... Maar eerst nog even aandacht voor een uh, andere McDonald's. Michael. En de versie zonder rap. <laughs> ja, ja. Michael McDonald die maakte in 1982 de LP If That's What It Takes, en daarop dit I Keep Forgetting. En twaalf jaar later in 1994 toen eh, werd het nummer weer uit de kast gehaald door Warden G en Nate Dogg, en die hadden daar een uh, rapversie van gemaakt, en die sampleden dan Michael McDonald, waardoor uh, ook deze versie weer uh, volop in de belangstelling kwam. Michael McDonald dus, hoor, het oerorigineel uit die jaren 80, 1982. En dit komt ook uit dat jaar. Na vooruit de eerste digitale opname van een pop-LP. Die er kwam Donald Vegan te beurt. Maar voor de LP The Nightfly. Er kwam geen band aan te pas. Alleen maar chipjes en zo. Ruby Baby, dat ga je horen. toch wel perfectie, tot in het allerkleinste detail. Je hoorde de Nightfly, dat is de titel van de LP 1982. En daaruit Ruby Baby, de stem van Donald Fagan... en ook een aantal instrumenten bespeelde hij uit 1982. Ruby Baby hoorde je. Kaiser Chiefs, die hebben het over Ruby... be reset. ...van de LP Yoastroelie, en daar heb ik het over 2007, we ...Kaiser Chiefs met uh, Ruby, de grote hit van de band. En de band, die staat dan dit weekend op uh, Torhout Werchter Classic... ...het uh, festival dat voorafgaat aan het grote festival Rock Werchter... ...dat volgende week zal plaatsvinden. Nou, op... Uh, Torhout Wechter, classic oftewel kortweg genoemd T.W.C. Daar staat uh, naast Amy McDonald, die we al eerder vermelden... dan de chiefs. De Verder ook nog de Skeps, dat is een Belgische band... net als de Band Het Hof van Commerce. En uh, de Kreuners, Vlaamse pop, uh, die, die ken je ongetwijfeld ook nog wel. Um, nummer 1, dat was een uh, titel van een hit die ze ooit hadden hier in Nederland. Sting komt en ook Lenny Kravitz. Lenny Kravitz die uh, over een paar weken ook op uh, bospop in uh, Weert staat... Ik liet je luisteren naar de Keizer Chiefs met Ruby. Maar de Keizer Chiefs die komen ook naar Nederland toe. Ze zullen ook op Nederlandse bodem optreden. En dat zal gebeuren op 21 juli. Namelijk op het Zwarte Cross Festival. En daar komen ook een heleboel mensen naartoe. Dit worden Bob Dylan en Emmylou Harris. En Mozambique, daar gaan ze over zingen. I like to spend some time in Mozambique. The sun is sky is aqua blue. It's very nice to stay a week or two. Amalou Harris uit 1975, Mozambique, Bob Dylan, inmiddels 71, treedt nog steeds op. Maar je hebt het misschien zelf vorig jaar kunnen waarnemen hier in Nederland. Dat optreden, dat doet hij tegenwoordig met een concert. Het eerste gedeelte van de avond, krijg je Mark Napfleur te zien. En het tweede gedeelte van de avond, de meester zelf. En in die opstelling gaat hij ook nu door Amerika toeren. Vorig jaar had hij dan een Europese tournee met Mark Napfleur, maar nu dan ook Amerika.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 see, I can talk to you at night when it comes to love, you won't take good advice You'll go your own doesn't matter what I say, what I do, or what I think. You can lead a horse to water, you can't make him drink. is een project van Mark Napfler... dat hij samen ondernam met Brandon Croker en Guy Fletcher. 1990, toen maakten ze een LP en het is bij één LP gebleven. Maar ze zijn wel nog jaren later nog diverse keren de bühne opgegaan. The Nothing Hellbillies and Your Own Sweet Way. Tom Jones. Die komt ook naar de Benelux toe voor twee optredens. De eerste zal zijn op 8 juli en weer op Bospop. Hij die heeft een nieuwe CD gemaakt... Blues -cd, een hele rauwe cd. Hè? Je kent hem niet meer van vroeger. Dat is maar goed ook. <laughs> Dit nummer dat ken je misschien van Kenny Rogers en de First Edition. Toen die nog goede platen maakte. Luister naar Tom Jones' versie van Just Dropped In. I woke up this with the sun shining in. I found my mother.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 Een cd van uh, Tom Jones, Just Dropped In, wat je denk ik al kent van uh, Kenny Rogers uit de first edition uit de jaren 60. Just Dropped In, Tom Jones, uh, die zich van een hele andere kant laat zien dan uh, in de jaren 60, tweede helft van de jaren 60. Toen hij die vreselijke dingen maakte, zoals uh, Funny, Familia, Forgotten Feelings. Prachtig op heeft hij gemaakt met dat... Uh, Spirit in the Room. Hij komt dus naar weer toe voor een optreden op uh, Bospop... en een maand later, 11 augustus, staat hij in België... in het Belgische Hasselt op de velden van uh, Pukkelpop. Een week eerder is Pukkelpop gereserveerd voor Rimpelrock. Dan staan er allemaal stoeltjes voor het podium. En dan kan je kijken naar de optredens van onder andere... Marco Borsato, Wiltura, Luc Steno, The Hollies en ook Tom Jones... Hoewel ik denk dat de organisatoren denken dat Tom Jones dan waarschijnlijk nog dingen zal zingen als de Green Green Grass of Home. Dan hebben ze toch een verkeerde inschatting gemaakt, want Tom Jones is echt veranderd. Blue Hotel. On a Blue Hotel. Het is eigenlijk weer een sketch van Vakota en de Bee. Dit was Chris Isaac, Blue Hotel... Hallo, reception. Goedenavond, receptie. Mag ik de roomservice van u? This is roomservice, sir. Ah, kijk eens aan. Dit is dokter De Wit, kamer 505... en ik wou graag wat koffie hebben en wat sandwiches. Sandwiches, sir? Doet u maar twee sandwiches ham en twee kaas... maar wel oude kaas. Hebt u oude kaas? Oude kaas, sir. Prima, oude kaas. En dan nog eentje met wat tomaat, wat sla, in die geest. En koffie dus, hè? Uh, koffie, sir. Zwart, ja. Kamer 505. Bedankt. Even kijken of ze blijven. Dat is te gek. Hallo, Night porter. Goedenavond, nachtportier. Mag ik de roomservice van u? This is room service, sir. Juist. Nou, dit is dokter De Wit, kamer 505. En ik belde om half tien om wat koffie en sandwiches... en die zijn nog steeds niet gearriveerd, eigenaardig. Right, no room service, sir. No room service. Maar ik gaf een hele bestelling op. Ik vroeg no room om koffie. after ten, Oude kaas. After ten, nee. Ik gaf die bestelling op om kwart over negen, half tien. Dat was beslist, niet yes, later. Sir. But now it's after ten, sir. Ja, maar luister nu eens goed, roomservice. Uh, no roomservice, Als... sir. I'm only night porter. Oké, okay, nachtportier, maar dit is dan toch te gek, zeg. Ik heb vanmiddag een zaal vol tandartsen toegesproken in de rij. Nachtportier, ik heb morgen weer een slopende congresdag. Is er nou na tien en s'avonds in dit prachtige hotel van jullie... met kamers van, wat is het, 250 gulden per nacht. Geen enkele mogelijkheid om nog een hapje en een drankje te krijgen... zo bij de konijnen yes, sir. af... Yes, sir. Automatic frigidaire, second floor, sir. Cola, Nikton, Uppie, what you like, sir. Ach, kijk eens aan. Frisdranken uit de automaat. Goh, valt daar soms ook iets te eten te trekken, Nachtportier? Yes, sir. You can get nuts... I can get nuts. Nuts. Zeker geen Mars, hè? Sorry, sir. No Mars, only nuts. Nee, natuurlijk niet. No Mars, only nuts. Nou, het is vrij. Bedankt. Thank you, sir. Ik zal uit je veld springen, zeg. service van niks. Hello, this is operator. Hallo Roomservice, luister eens even. Dit is dokter De Wit van kamer 505. Eerst sturen jullie mij drie verdiepingen naar beneden... met de lift die kapot is. Ik neem de trappen. Dan blijkt dat die frisdrankautomaat... op de tweede verdieping volkomen leeg is en kapot. Daarnaast hangt welgeteld nog één nuts te zoomen in zijn hokje. En het eerste, het beste kwartje dat ik daarin gooi... blijft scheef in de gleuf steken. En nu wil ik dus de manager van dit hotel spreken. En wel onmiddellijk. I am the manager, sir. Aha, kijk eens aan. Ik spreek met de manager. Nou, manager, ik ben doodmoe en zeer teleurgesteld door al dit gedoe. Ik moet morgen een zaal vol toespreken in de RAI. Opnieuw, de tweede groep de Antartsen. Ik kruip nu onder de wol. Ik hoop dat u er tenminste voor kunt zorgen... dat ik morgen om zeven uur stipt een uitgebreid ontbijt op mijn kamer. Ik krijg 505. Uh, very good, sir. Orange juice, sir. Eh, uh, ja. Orange juice. Uh, fresh orange juice, sir. Verse sinaasappelsap, heel graag. Cornflakes wil ik erbij. Crispies. Koffie wil ik hebben. Eitje, sir. Een ei, inderdaad. Uh, drie minuten gekookt. Wat broodjes misschien, jam. Mm. Oude kaas, sir. Aha, oude kaas. Het kan dus wel, hè? Uh, yes, sir. Personal problem, sir. Persoonlijke problemen. Uh, ja, kijk, die hebben we natuurlijk allemaal wel eens. Yes, sir. Uh, Zand manager. U weet nu wat er boven gebracht moet worden om zeven uur. Stip dus, ik zou zeggen, wel dan. Thank you, sir. Good night, sir. We Then it happened one day We came around the same way In 1990 komt dit fraais van uh, en Nancy Wilson, oftewel hun band Heart. Wat I want is make love to you. In 1982 hoorde je de sketch die er aan vooraf ging, Room service met uh, Van Cote en de B. En dat werd hier weer voorafgegaan door Chris Isaac... die nu uh, nog eens keer kon beluisteren met zijn hotel, zijn blue hotel... Een oud-gediende. Hij is er weer helemaal bovenop gekomen. Bij hem werd een paar maanden geleden kanker geconstateerd. En kennelijk eh, is de operatieve ingreep die voor daarop volgde... met succes geslaagd. En kan hij genieten van de release van zijn album... The Bravest Man of the Universe. Ik heb het over Bobby Womack. Een fantastische track over dit door Damien Elborn geproduceerde album. Luister naar Bobby Womack en Nothing Can Save You. I was Hold on, but it was falling through my hand. Did you hear me, baby? Did I get close to your soul? I tried to reach you, but I had it away heaven held you there for a moment in my life space was around us I was a falling from the En In The Universe, dat is de nieuwe cd van een oud-gediende Bobby Womack... die zich op dit album ook laat bijstaan door andere vocalisten. Lana Lorraine doet onder andere meer, Maar dit nummer, wat ik je liet horen, Nothing Can Save You... kon je de stem horen van de uit Afrika afkomstige Fatoumata Diawara. Ze is geboren in Ivoorkust kust, maar haar ouders zijn er weer afkomstig uit Mali... Fatima Diawara, die in het verleden al een aantal cd's heeft gemaakt... op het World Circuit Label. En dan heb je het over wereldmuziek, maar hier is ze dan als soulzanger... naast de levende legende Bobby Womackman. Dat mag je gerust van hem zeggen. Nothing can save you van zijn jongste cd. Een opname uit het VARA-archief, uit het Giel-archief. Je gaat luisteren naar Tim Knol. De opname is gemaakt op 6 april 2010... In het kader van de mega top 50 covers. Op dat moment heel populair van All City Fireflies. Hier is Tim Knol met zijn versie. I would believe your eyes if ten million fireflies lit up the world as I fell asleep. Cause they'd feel the open air and leave teardrops everywhere. You think me rude but I would just stand and stare.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 Ten thousand lightning bugs as they try to teach me how to dance. A fox trot above my head, a sock up beneath my bed. This guitar is just hanging by a thread. I'd like to make myself believe that planet Earth. I'd rather stay awake when I'm asleep Cause everything is never as it seems When I fall asleep I'd like to make myself believe That planet Earth turns slowly I'd like to make myself Tim Knol zoals die klonk op 6 april 2010... in de 3FM-studio's bij het programma van Giel. Hij coverde daar van L City Fireflies. Oorspronkelijk komt ze van Cuba, maar ze ging op een gegeven moment uh, naar de Verenigde Staten toe. Vandaar dat ze in Cuba niet gedraaid mag worden. Je hoort de Celia Cruz en La Vida es un Carnaval. We blijven nog even bij de Latijnse-Amerikaanse sfeer met de Manhattan Transfer. Zo duidelijk nieuws. En dan nog één uur de nacht, klinkt de Anders Bij de Vader op Radio 1. Pau pau, pau pau, tiket